Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Sluiting van Nieuwe naar de Kamer heeft gestuurd. Uit de prognoses van het ministerie blijkt dat de komende vijf jaren minder capaciteit nodig is. Dat komt onder meer door de daling van de criminaliteit en het feit dat rechters minder lange straffen opleggen. RTV Noord meldt dat de gevangenis in het Groningse Ter Apel over vijf jaar sluit. Het ministerie zegt daar nog niets over. Het komt voor de zomer met een plan. Dan moet duidelijk worden welke gevangenissen dicht moeten. In het havengebied van Hamburg is een grote hoeveelheid zwavelzuur vrijgekomen. Een vorkheftruk beschadigde in een magazijn een vat met duizend liter, waarna ongeveer de helft weglekte. Een tweede vat met salpetersuur viel van een plank en brak. Door de reactie van de twee zuren is een giftige damp ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer van Hamburg heeft voor een groot deel van de stad het advies gegeven deuren en ramen dicht te houden. Een van de voortvluchtige verdachten van de aanslagen in Parijs is een Belg die twee jaar geleden naar Syrië is afgereisd. Het is de 24-jarige Najim Lachraoui. Bekend was dat hij met een vals Belgisch identiteitsbewijs in november aan de Oostenrijks-Hongaarse grens is gecontroleerd. Zijn identiteit is aan de hand van onder meer DNA-onderzoek vastgesteld. Nederland heeft volgens het CBS vanaf nu 17 miljoen inwoners. Om tien over half twaalf passeerde de CBS-teller de grens. Even later zakt het bevolkingsaantal weer wat terug... om vier minuten later opnieuw de 17 miljoen te passeren. De 17 miljoenste Nederlander kan een baby zijn... maar de kans is groter dat het een immigrant is. In 2001 ging Nederland de grens van 16 miljoen inwoners voorbij... Met de toenemende vergrijzing neemt de groei de komende jaren af. Volgende miljoen wordt volgens demografen pas rond 2034 gehaald. Het weer bewolkt, wat regen of motregen. Vanmiddag vaker droog. En dan breekt in het noordwesten mogelijk nog even de zon door. Het wordt vandaag een graad of negen. Dit was het derde. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. De garderobe is verplicht dames. Wat zegt u? Oh, u had uw jas liever mee naar binnen genomen willen hebben. Ja, maar dat gaat niet. Nee, kijk, als ik het u dan schep ik een president. <lacht> nou ja, goed. Ziet u dat nog, meneer? Dan loopt ze gewoon door met rood autokoot jas. Alleen maar om een kwartje uit te sparen. U moet hem nodig eens een keertje chemisch laten reinigen, dammer. Ja. Nou ja, u hebt hem zeker al erg lang, hè? Nou, maar ze stonden bijzonder leuk toen ze nog in de mode waren. Ja, maar u denkt natuurlijk, het is lekker warm, hè, om je hals met zo'n kattenbondje. Ach, kijk, en als je niet zo heel erg jong meer bent, dan is warmte toch wel het voornaamste, vindt u niet? Oh, meneer, zal ik uw jas even pakken? Dank u, vriendelijk, meneer. Dank u zeer. Oh, wat ik hier allemaal meemaak, u zou het gewoon niet geloven. Zo net komt er nog een heer tussen aanhalingstekens binnen. GELUIDEN. Geen das, geen boord, alleen maar een vieze trui die helemaal open hangt. Een soort dickeltee. Ja, nu zeg ik altijd, een dickeltee voor een duim, dat ken. Een duim is erop gebouwd, is niet zo. GELUIDEN. Wat zegt u, meneer? Uw bolletje? Heb ik het bonnetje niet gegeven? Jawel, ik heb het u toch wel gegeven? Ach, u hebt het toch? Heb ik het u niet gegeven? Nou, zoekt u het maar even op uw gemak Wij Ben u dan alweer? Oh, nee. We hebben hier geen trekker. We hebben hier alleen een drukker. Ja. Yeah. <tie> en als de drukker het niet doet, moet u er even met de vlakke hand op zijn. Juist. Wat ga ik er nog over zeggen? Die ook, ik weet het al. Die meneer. Met dat uh, thee, zou ik maar zeggen. Nou, dus is echt een aardige jongen, hoor. Al draagt hij dan zijn Als u er een dubbeltje in doet, dan spuurt hij. <tie> De op van ja, zal het is altijd nog eens lekker, hè? Voor de Roma. Ja. Nee, echt, het is een bijzonder aardige jongen, alleraardigst. Hij is geboren in de openbare leeszaal. Hoe vindt u dat? Ja. Kijk nog altijd aan hem merken? Nou, dat zit zo. Kijk, zijn pa en zijn moe die waren daarnet, hè? Op dat ogenblik. En zijn moe wou ouder dan zijn pa zeggen. Maar dan riep die leeszaal, je weer. Nou, zodoende is hij daar geboren, hè? Achter de catalogus. Ja. ja, ik zag wel eens tegen hem, ik zag wel eens... Nou, pa, nu hadden u eigenlijk na veertien dagen weer terug moeten brengen. Oh, ja. Oh, nou, die moderne dichters is eigenlijk niks voor mijn, hoor. Nee... Nee, oh, wij hadden vroeger thuis een kalender... en um, daar stond een gedicht op van Chido Chazelle. Dat ging zo van... Um, Minder stilte in uw wezen. Minder stilte die bezielt. Zij die alle stilte vrezen, daar u gaat in de leren. <lacht> uh, nou staat het er toch zo duidelijk op. Hè? Ze gaan er altijd weer verkeerd. Oh ja, maar om even op die uh, Chido Chazelle terug te komen... Ik hou van de stilte, hè. Ik ben een stil mens. Kijk, je hebt mensen die praten en die praten en die praten. Maar je hebt ook mensen die zijn als het ware uh, mee naar binnen gekeerd, hè. Ja, zo eentje ben ik er dan. Dat legt gewoon in je spiegische instelling. Ja. Twee sterren ben ik een kreeft en zodoende, hè. Nee, meneer, nee. We hebben hier alleen maar vloeibare zeep. En de handdoeken hangen tussen de heren en de dames in. Ja. Kijk, kijk, neem nou mijn jubileum, hè. Nou, ik wou het eigenlijk in alle stilte voorbij laten gaan. Al heb ik hier dan ook al 25 jaar mijn boterham in de toiletten. Ja. Nou ja, goed, maar, maar die toiletten. die zijn er werkelijk slopend, hoor. Oh, tempo, tempo, tempo, dat is het vandaag de dag, hoor, meneer. Ja, mijn dochter zegt zo dikwijls. Moe zegt ze, moe, u neemt veel te veel hooi op uw vork in die toiletten. Ja. Ach ja, kijk, ik wou eigenlijk dat hele jubileum onopgemerkt voorbij. Laten we gaan gewoon maar stilhouden, weet u wel. Oh, euh, ligt u het maar op het schoteltje daar, hoor. Dank u. Oh, u laat uw ring leggen. Op de wasbak. Ja, het is wel geen echte, maar het is toch even goed zonde, hè? GELACH nou ja, fijn. Daar kreeg ik me in een van de directie... een elektrische deken. Dat is toch aardig, hè? Als zij dan het doerrakken. Denk heel lekker, een elektrische deken. Want ik slaap op het noorden. En ik ben weduwe. En daar vandaan tocht het bij mij en continu. Ja, nou, volgende keer maar deel 2. Want die staat op de achterzijde van het singeltje. U hebt het al een beetje horen krassen, Het is verniel Een oud plaatje van Annie Mos, de Leeuwen. De toiletjuffrouw. Later er is de hele act overgenomen door... Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Tineke Schouten. Maar dan met een heel andere tekst hoor. Maar wel een beetje hetzelfde idee ook. Toiletje vrouw. Die vindt dan zo'n uh, uh, veertje van een op het toilet. Maar dat blijkt dan dat schaamhaartje van Rutje kort te zijn. je Kut. je Kut. Ja, de tekst van, uh, van Tineke Schouten hoor. Niet van mijn luisteraars. Dus dat u dat niet verwakt. Celtic Days wordt bezongen door Smokey. Ja, yeah, goed. In a smoke-filled room In a back alley bar With a fiddling son Against Paddy's guitar And the stakes get raised Where the black stuff's praised Those were my Celtic days Well, my second hand met elvis eventjes uh, uh, uh, ons afvragen: het uh, is nu of nooit? It's now or never. Orno heeft besloten om het te zingen hier. Speciaal voor mijn lieve vriendin Yvonne Nijsen. Nee, Lindeman moet ik zeggen. Want uh, dat is haar meisjes achternaam. En uh, Yvonne is fan van Elvis. Ze heeft me laatst verteld, Dolly, dat ze... Uh, bij wijze van spreken, de hele nacht door kan luisteren naar Elvis als ze hem opzet. En Tom Jones. Ja, Tom Jones. Ja, ja goed. Ja, dat, dat weet nee, ik maar, toevallig. Want... Elvis uh, de Pelvis. Elvis dat is, is de top. Ja, dat is oh, de top. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ja, niet onterecht ook, hè? Nee. Nou, en, en, en meer met funky music. En ook wilde kersen volgens mij. Cherries zijn toch kersen? Ja, ja. ja. ja, ja. Oh nou heb je iets met wilde kersen. Van Radio Zandvoort, voor inclusief eh, mijn eh, goede vriend Onno Hulshoff bezig met eh, het opzoeken van de Waal Cherry. te melden, luisteraars, is dat de, de redactie... Eh, als mede, Ornel eh, het hele team van Radio Zandvoort... we hebben iedereen wordt iedereen opgebeld... we zijn eruit, we zijn eruit... Eh, we weten precies welk jaartal... dit gezelschap, eh, deze plaat... Eh, uitbracht. Uit, uitbracht. Dolly, hou ons niet langer in spanning... Je zit wat in trillen Het was het jaar... Ja. een mooi jaar... ja, 1976. Ja. Ah, toen was ik 29. Ik 16... Ja, ja, ja En Orno was 17, hoor ik net. Ja, ja, ja. Of niet? Ja, of zit je nou te liegen? Ja, 17, ja. Leuk, hé, maar ja, ja, ja gigantisch. Ja, met Jansen spelen dit nummer ook nog steeds. Het is gewoon een lekker nummer. Er ah, heb altijd uh, lekker op gedanst en zo. ja Vooral en, uh, als je 16, 17 bent, ja, nou, dan, dan was, is het ben, lekker dan hoor. Ja, ben je echt een wilde kerst. <laughs> zoals het toen in Zandvoort was, met al die discotheken en, uh, ja. Ja, en, en, en kroegjes. Maar ja, vooral natuurlijk de Estoril. Ja. En, en destijds was ook de zondagmiddag nog heel uh, populair, hè, met stappen in de, oh. in de discotheken en zo. Die waren allemaal open op zondagmiddag. En er kwam eigenlijk alle... Caramella had je hier in Zandvoort, hè? Caramella. Caramella, maar ja. dat, was, dat was niet voor jongeren. Dat werd pas later, nou, wou, toen zeg... het La Mer werd. Toen het La Mer werd, toen werd het echt uh, ook een, een, een soort jongeren discotheek. Nou, ik was hartstikke jong, dat... daar binnen liep je in Caramella, hoor. Ja, maar goed, wij, ja, maar bent wij schelen iets, een iets generatie. Iets ouder, ja, bent ja, iets ouder. Je, ja, maar nou bestaat het ook oh, niet meer. Hm? Hallo. Ik was, uh, nou, even, ik kan het wel even nagaan. Ja. Caramella, nee, dat was ik een jaar of. Uh, nou, 1,22, dus dat is. Ja, dat klopt wel, want ik zat er vaker. Dan was mijn moeder me kwijt. Ja, dat En dan ja, dacht ze, waar is dat kind ja, dan gebleven? Ja, daar ben je ook zo wakker kwijt hier. Was ik, was ik een kleutertje en uh, ja. ging ze zoeken. En dan zat ja. ik dus gewoon op het Stationsplein bij Caramel op het terras bij wildvreemde mensen. Oké. Okay. Om wat te drinken, weet je Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> hey, maar, want maar daar speelde uh, uh, uh, Hans Overmeer kwartet. En, en Willem Duin in de ja, tijd... Maar ja, die dat, had was, er... dat was een goede tent, man, van André Neves. Ja, jongen. Ja. Ken je die nog, André Neves? Ja, ik ja? Eh, nou zijn nicht ken ik wel, maar zijn neef... Ja. <laughs> Louis ken ik wel. Ja, dat zal ook wel een neef van hem wezen. Het uh, ja. Ja. Okay, er was, er was een hele goede tent. Maar in de tijd dat Orno en ik, dus uh, 16, 17 waren... Ja. toen was het Lamaire. Ja, ook op de zondagmiddag ook. Weet jij dat nog? Nee, nee, nee, laat ben ik nooit geweest. Dat is was er nooit bij mij geweest? was het dus eh uh, steriel. In het steriel. Ja, ja, ja, ik ben wel van steriel. Hè? <laughs> Wat zeg? La Meer was om de hoek van steriel. Op de oh, nee, Nou nee, nee, nee, nee. Daar veel haren hoor. Ja. Ja. Nee, het was Estoril en dan verder verder Chinchin. Steriel. Eh de Boeddha. Dan mocht je alleen binnen als je nog maag was. Steriel. Steriel, ja nee Toriel, van de Portugese ja, uh, Oké. Okay. Oh man, jij ja, maakt er ook altijd weer wat ja, anders van. Ja, maakt weer een Maar wel een leuke tijd, want ik weet ook in Haarlem had je in de kromme yeah. elleboogsteeg had je zit nu de stalker, maar toen was het uh, uh, Palermo. Uh, ja. En daar speelden Wally -E Tox en de Outsiders. En Meen dat speelde, je? Oh, ja, geweldig. En, en de Motions uit, uit, uit, uh, met Rudy Bennett en, en de Jets uit Utrecht. Ja, ja, leuk man. Ja, ja. We, we, we, we, ja, leuke gouden tijden waren dat. En, en ja, jij hebt mooie tijden meegemaakt wat dat betreft. Ik heb de hele poprevolutie meegemaakt. Ja, precies. De hele, zonder ja, water. Daar kan, uh, daar dat kan Lea allemaal... wel eens uh, heel, heel jaloers op zijn. Is dat zo? Ja, die, die vindt het zo zonde dat zij dat allemaal gemist heeft. Die ontwikkelingen. Vooral het begin van de Beatles. Dus, ja, ja. Dat had ze zo graag mee willen maken. kan ik ook nog iets leuks over vertellen. Is o, geen... vertel. ja, ja. ja, Ik zat in die tijd op de MULO. Dat hebben we net al besproken. Hè? De Mulo. Nou, uh, uh, mijn, mijn wiskundeleraar, die heette meneer Hielkema... En Meneer ja. Hielkema woonde in Hillegom, in de Vorse straat. De ja. Vorse straat uh, lag toen uh, naast Treslong. Treslong bestaat niet meer inmiddels. Dat, dat was die, die uitspanning waar, waar uh, Jos van der Valk vroeger uh, zijn, zijn uh, programma uh, piste uh, vandaan liet komen op televisie. Ja, Hij in uh, en ja. die Schold en zo. En, al ja. die, uh, nou, en de Vorse straat werd uh, uh, op een gegeven moment afgezet... Toen de Beatles hier in Nederland in Treslon kwamen. Ze zijn een hele in Hillegom in Treslon geweest. Voordat ze naar Blokken gingen. Ik geloof daags daarvoor. Nou, uh, je voelt misschien de bui al hangen. Wij uh, natuurlijk naar die wiskundeleraar. Uh, vroeg op tijd, uh, eind van de ochtend, mochten we naar binnen. En toen werd die straat, de hele buurt werd afgezet. En toen uh, de Beatles aankwamen, toen uh, ja, gingen wij naar buiten. En toen stonden ja. we dus in de straat. En konden we zo uh, eigenlijk naar het hek lopen... Uh, want er stonden er nog wel dranghekken voor. Uh, waar, waar, de, die auto van de Beatles. Uh, uh uh, ik langs, ja. En ik stond daar, dat zou je ook misschien niet geloven... maar het is echt waar, Hij stond met Rudy Karel, een, een, een heel mager mannetje, uh, die is geloof ik daar was altijd gebleven... Uh, nog voor zijn populariteit met, met de Rudy karel show met de Mounties en zo... die, die stond daar ook naar die Beatles uh, te kijken. En Ringo Starr was er niet bij, want die, was, die had ton selectomie... oftewel, er waren amandelen geknipt... En Jimmy Nichols, dat was toen een, een man die inviel als drummer bij de Beatles. Ja, mm. en, en, maar ik heb ze zo uh, recht in de poren gekeken. Ook op, op, op, <laughs> zo, oh, staat oh, nog op je nog, Netflix? Ja, ja ook John. op je ook, Netflix gebrand. Ook, ja. ja, ook John Lennon. <laughs> zo, ja. Hey. Ja, oh. maar, ja maar, toch maar, ja, idolen meegemaakt, ja. he, gezien in ja, ieder geval van die. Nou, man. ik heb hem later nog wel, uh, dat is nog niet zo heel lang geleden natuurlijk, in de concerten. Uh, Paul McCartney is oh, ik ja. nog wel een paar keer gezien. Maar het is wel heel bijzonder om dat ja, te een echte legendarische. Ja, 60 jaren. En, en ja, ja. de da daags daarna, en daar had ik ook wel zo graag naartoe gewild... was Blokker, dat grote ja, concert wat ze ja, daar gegeven ja. Ja, hebben. Ja, en dat jongens. verliep allemaal keurig hoor. Want in ja. tegenstelling met de Rolling Stones in het Koerhuis... Ja, dat was afgebroken. een andere, ja, different ja, koek, hè? Blokker ja. was echt uh, was, was een sensatie. Maar ik mocht toen niet van mijn ouders. en dat, had ah, ook, ja, dat had, Echt waar? Nou, niet eens vanwege het feit uh, dat ze bang waren... dat er iets zou gebeuren, maar het was meer ook een financiële kwestie toen. Ook. Oh, dat dat je straf had? Nee, nee. nee. Nee, joh, het was allemaal een beetje beknibbel in die tijd. Ja, mijn, ja, vader, ja, mijn vader ja. kwam met, met een loonzakje thuis, eh, vrijdags. Met een zeer bescheiden bedrag. Maar ben je dan, uh, niet, uh, ben je dan niet zelf een gauw een krantenwijk hier of zo gaan nemen? Toen nou, dat, dat was bekend laat, was, al was, laat, laat. was, je te laat. Ja, ah, ja, wat zonde. Mijn moeder zei: blokker maar voor. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja. En je maar, wacht maar af dat er weer uh, nieuwe kansen komen. <laughs> ja. nou, ze zijn later... Uh, ik weet niet of zijn ze later nog in Nederland geweest. Dacht ik dacht het niet meer. Hè? Nou, ja, dat zou niet. je mij niet moeten vragen. Nee, Dat zou ik niet durven te zeggen. Nee. Nee. Paul McCart, niet wel. Dat ja. was de ja, vorig ja, jaar nog. Ja. Oké, okay, ja. Ja, Beatles... Ben je vorig jaar geweest eigenlijk? Nee, nee, nee. Hey? nee. Ah. dat jaar daarvoor. Ah, okay. ja, in het de financiën in, uh... waren toch weer een klein beetje wat minder... Uh... <laughs> Veer nou, te laat met zijn krantenwijk. Veer ja. te laat met zijn krantenwijk. Ja. Ja, ah, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat die kost wel. Eigenlijk stoten de ezel maar één keer. Nou, wat, luisteraars oh, oh, worden kort word, gemaakt. Nou, er word zit een beetje oude water, maar. Er wordt een, een, nou, een ouwe, arm, word ouwe, duif man, weer voor ezel uitgemaakt. Ja, nou. ja. ja. ja hey, ezel, zullen we het nieuws geven? He, een ezel in het zwembad, dat weet je wel. Een ezel in de glorie. Ja, ja. Uh, het nieuws. Ja, ik, ik kijk op. Ja, een Waar nu al? Het is al, ligt, Het hoor. is half twee. Okay. Het is tijd. Nee, het is nog tijd. geen half twee. Het is één minuut voor. Nou, vooruit. Nee, het is hij half komt, twee. Nee, hij komt eruit. Het nieuws bij Zeer Wem Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. En ondanks dat het een halve minuut voor. Deze. gaan we toch beginnen met het regionale nieuws? Gelukkig. He? Vind je het erg, Charles? Nee. Ja, ik vind het echt lekker. We is ja, maar, het hele programma in de Nee joh, kan ik even mijn bakje leggen? Oh, kijk. Zo'n nadeel, zo'n voordeel. Doorheen. Ja, dank Luister je wel. Luisteraar, duim wel. even voor de mee. Want het is valt niet mee ook, om hier wat nieuws te brengen. zootje weer vanmiddag. Oh, ah, god, oh, god. Nou, daar gaan we. Uh, wat gaan we melden? Nou, de Zandvoortse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag... twee personen gearresteerd. En uh, die bevonden zich tussen het uitgaanspubliek. Nou, een van die uh, arrestanten die werd in de boeien geslagen... wegens openbare dronkenschap. En de ander die werd verdacht van mishandeling. Hoe het verder is afgelopen, dat vertelt het verhaal nog niet. Nou, in Haarlem heeft gisteravond rond 9 uur een aanrijding plaatsgevonden... tussen een scooter en een invalide vrouw. De bestuurder van de scooter had te veel gedronken en die ging er vandoor. Later werd hij op de Papantorenvest gelijk langs de kant gezet en aangehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man veel meer... dan de toegestaande hoeveelheid alcohol had gedronken. En het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Is maar goed ook. En de, de, nee, ik was nog niet klaar. En uh, er zal een proces... <laughs> er wordt ook procesverbaal tegen hem opgemaakt. Voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeval. En, uh, tja, de gewonde vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken. En zij werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Nou, ik had gehoopt uh, dat Joop ons om uh, kwart over een het een en ander had kunnen vertellen over het sportieve we weekend wat we gehad hebben. Dan krijgen we krijgen gewoon strafpunt hoor. Ja, maar uh, het gekke is, ik miste hem zaterdag ook al bij die uh, wedstrijd nou, van uh, Lions. Misschien is er wel wat met hem aan de hand. Maar nou, we schrijven nog in uitzending hier. Jongen. Ja, ja dat... dat was vrijdag. Ja, kan natuurlijk elke, elke ja. Elk uur kan het veranderen natuurlijk. Ja, zo is het. Ja. Dus ik, ik zal nu maar even uitgebreider dan net verslag doen... van dat prachtige sportieve Zandvoortweekend... Uh, op zaterdag hadden we de 30 van Zandvoort en de mountainbikestrandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. En zondag was er voor toerfietsers de omloop van Zandvoort. En het grootste evenement met 13.000 hardlopers was de Runners World Zandvoort Run. Nou, voor uh, zaterdag stonden maar liefst 6.677 deelnemers aan de start... Van het wandelevenement de 30 van wordt. Daaronder weet ik al zeker drie van CFM, hè. Onze uh, gewaardeerde oh ja? collega, ja, Hans Wassenaar, heeft meegelopen. Ja, Hans is natuurlijk... Maar dat is niet meer wandelaar, toch? Ja, nou, dat was ook een ah, wandel. Het was een old -old. De 30 okay. van Zandvoort was een uh, wandel-event. Ja. En Ivo Bos, uh, onze penningmeester, heeft meegedaan. Ja, vond niet zo leuk, al het eigen... Alle, geld is meteen op. Dat is niet leuk. Uh, ja, dat is dan weer jammer. <laughs> uh, want, uh, ja, nou ja, goed, maakt niet uit. We sparen wel weer opnieuw. Okay. En uh, onze zeer gewaardeerde juffrouw Jannie, hè? Die oh, deed niet? ook mee. Marja. Oh. Ja. Die okay. heeft ook mee. Ja, ik vind het knap hoor. Ondanks de ziekte. Maar goed, uh, het schijnt dat ze op uh, Ivo's schouders zat. Dus ja, dan. Uh, <laughs> nou, um, even kijken. Dus dat was voor dat wandelevenement. De 30 van Zandvoort. Is allemaal goed verlopen. Ik heb me laten vertellen dat hoogstwaarschijnlijk uh, Bart. Nou, ben ik even zijn achternaam kwijt? Eh. Uh, Oh. Bart Botschuiver, die was geloof ik als eerste binnen. Okay. Nou, dat is een bekende Zandvoort. Gefeliciteerd Bart. Ja, zo is het toch. En uh, nou, dat, de, de weersomstandigheden waren natuurlijk perfect hè, voor zo'n wandeling door en rond en om Zandvoort uh, die zaterdag. Nou, de mountainbikers, daar waren er zo'n slordige 500 van gekomen die aftrapten op het oudste circuit Zandvoort. En uh, dat schijnt een heel spectaculair gezicht geweest te zijn. En bij de mannen won Bram Imming en bij de vrouwen Nina Kessler. Nou, zoals gezegd namen ruim uh, 13.000 lopers zondag deel... aan de negende editie van de runners World Sandvoort Sequirun... die onder prima weersomstandigheden plaatsvond voor zo'n evenement. De Belg uh, Bashir Abdi was de sterkste op de 12 kilometer. En de Keniaanse Caroline Jabkowski, die zondag haar eerste 12 kilometer wedstrijd liep... Die won bij de dames. Nou, dan uh, hadden we ook nog een ander fietsevenement. Maar daar heb ik niets over kunnen vinden. Uh, die uh, zaterdag hadden we nog iets leuks in Zandvoort. Want zaterdagochtend uh, konden alle Zandvoorters... bij uh, de remise aan de Voltastraat een uh, compost ophalen. Ieder per familie vier pakken compost. Gratis als dank voor het gescheiden afval inzamelen het hele jaar. Maar wat kreeg je nou nog meer? Je kreeg ook bij de ingang, zodra je de slagpoort onderdoor ging... een groeipapiertje. Het was er dus een papiertje. Nou, ik vroeg me af, wat moet ik ermee? Dus ik heb het eventjes op de stoel naast me gesmeten totdat ik dus hoorde wat voor papier het was. Zoals ik zei, een groeipapier, maar wat zit er nou in? Kruidenzaadjes. Dat kan je dus in de grond planten... in afwachting van verse kruiden. Nou stond er uh, als tekst op dat groeipapier... Uh, ook een, een website, beginvanietsmoois.nl. En daar werd je dus opgeroepen om dat collectieve platform te bezoeken... En je had ook nog uh, de mogelijkheid om de Facebookpagina van het initiatief uh, te liken. Hè, dus leuk te vinden. Uh, inclusief het meest recente bericht over de Compostdag. Nou, wat is daar nou zo leuk aan? Nou, Uit alle begin van iets moois Facebook-fans, daaruit trekt meer straks drie personen... die voor één jaar een gratis moestuin met fruitboom van Fruit Your World cadeau krijgen... Nou, is dat niet leuk? Dus ik hoop dat u het papiertje niet heeft weggegooid. Ga gauw naar die Facebook site. Like het en uh, maak kans op dat leuke cadeau. De actie loopt tot en met 31 maart. En de winnaars worden op 4 april via Facebook bekendgemaakt. Dat is trouwens niet alleen hier in Zandvoort aan de orde. Want ik heb ook in, in Bloemendaal heb ik. Uh... Uh, vernomen dat je daar ook compost. Uh, oh, dat gaat, zal gerust. In ja. Haarlem ja. ook, geloof ik. Ja, ja, ja. Nou, dus, dat, dat zal best. Misschien ja. wel uh, een beetje landelijk. Uh... Misschien, of uh, kennen we landelijk. Ja, kennen we landelijk. Ja, ja nou, <laughs> het Is ook landelijk, toch? Ja, toch? <laughs> ja. <laughs> nou, dan nog een uh, laatste berichtje over gisteravond. Het was een, uh, een botsavond, gisteravond waarschijnlijk. want... Ook eh, op de rotonde in Aardehout bij de Zandvoortenweg en de Boekenrodeweg... is een scooterrijder gewond geraakt met een, bij een botsing met een auto. De bestuurder van de auto die wilde de rotonde oprijden... maar zag daarbij de snorscooter over het hoofd. En een botsing was het gevolg. En de snorscooter viel op, het, de snorscooter viel op een stoeprandje... De ambulancebroeders die waren opgeroepen... hebben de gewonde man eerste hulp verleend... en hij werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Nou, ja, dus gisteren, ik ben ja. gisteravond gezien... Uh, ja. op de televisie was uh, ook een, uh, een aantal jonge mensen... die uh, ja, uh, dwarslesies uh, hadden opgelopen... naar aanleiding van ongelukken... die onwaarschijnlijk heel uh, onschuldig... en, en ja. uh, er was een jongen bijvoorbeeld gevallen met zijn scooter. Ja. En, en, en die, dat was helemaal niet zo erg. Die, nou ja, niet zo erg, maar goed, in, in ieder geval... Hij viel, maar hij had dan de pech dat er net in het gras of in de berm stond een, een betonpaaltje. Oeh. Maar die dan net met zijn nek. Uh... Ja, daar kan je heel eerlijk terechtkomen. En ja. ook, ook een meisje van, van een jaar of dertien. Die ook, ja. o, ook, ook een uh, onbenuller ongeval. Ja. Maar wel voor de rest van hun leven verlamd en in een, in een rolstoel. Ja, dat, Ik... is, dat is de pest natuurlijk van die scooters. Hè, want uh, je hebt dan weliswaar een helm op. Maar voor de rest dragen die mensen. Ja, je hebt verder geen bescherming. Hè? Uh -huh. Motorrijders hebben natuurlijk beschermende kleding. En uh, ook, ook uh, vlakken bij de ellebogen, knie. Je heupen, ja. die wat, wat uh, sterker zijn. Maar ja, ja, met name je hoofd is natuurlijk erg kwetsbaar. He? Ja, het hoofd en de nek, dat is verschrikkelijk, jongens. Ja, ja je moet er maar niet aan denken. En, en dat was ook iets wat ik zag in het Halems dagblad. Hè. Zo erg vond ik dat. Dat is dan niet uit de regio, maar een, een Hilversums uh, uh, meisje. Die was uh, twee jaar geleden uh, tijdens het uitgaan uh, was ze mishandeld. Dat ging om een, een sigaret die ze niet wilde geven aan een paar, uh, paar jongens. En die hebben het toen getrapt waarbij ze een gebroken been uh, had. Nou, nou is dat op zich misschien nog niet eens zo'n een ramp. Maar natuurlijk de psychische schade en, mm -hmm. en de, de vorm van breuk was zo erg. Dat dat kind gewoon twee jaar bezig is geweest. Vier keer geopereerd moest worden. En uh, dat die rechtszaak, een van die jongens, die is steeds in, zelfs in cassatie gegaan. En dat kind is op een gegeven moment maar gestopt ermee, want die zei ja, ik, ik, ze, ze was er klaar mee. Uh -huh. Nou, wat gebeurt er uh, afgelopen uh, uh, woensdag? Uh, ze rijdt op, op straat en daar is een straatrace uh, race bezig met een paar Porsches. En dat kind is, nog, is net, net echt een beetje bijgekomen van al die operaties van dat been met die mishandeling. En ze wordt daar gegrepen door een van die Porsches in haar autootje. En uh, ja, die ligt nu op de intensive care. Ze wordt kunstmatig in slaap gehouden. Ze zijn benieuwd hoe ze gaat uh, ontwaken. En uh, ze heeft een waslijst aan botbreuken en kwetsuren. En zelfs een gebroken nek. En er zit in... Dan denk ik, waar ligt toch je lot? Hè? Sommige mensen. Het is ja. toch verschrikkelijk als je dat allemaal leest in dat verkeer. Ja, ik, ik tel nou elke dag mijn zegeningen hoor. Ik ja, wil, dat je weer veilig thuis komt ja, en dat je niemand anders... Het, het, het leven wat je mag leiden. Kijk, ja. je, je hebt allemaal wel eens kwaaltjes en uh, af en toe al je longen en dan weer dit. En een ah, pij, ja, ja. pijntje in je rug, weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar als je dat allemaal op televisie ziet, voorbij ziet, och, tegen wat och, een narheid en jongens. ellende. Al die, och, die, och, och. al die mensen in de modder bijvoorbeeld de Moldavische grens met die kindertjes allemaal. hou oh. al op man, verschrikkelijk. Nee, dan mag je toch blij zijn dat je een warm huisje hebt, een warme familie. He, en uh, dat daar uh, iedere dag weer s'avonds avonds gewoon zijn bedje ingaat. Ja, zonder mensen er beseffen dat echt? He? Dat vraag ik me ook wel eens af. Want, uh, ik denk dat je dat pas gaat beseffen als je wat ouder wordt. En dat je pas doorkrijgt dat hoe... Nee, Nederland ze hoe... lopen maar te, zeik. Oh, sorry, uh, te zeuren over van alles. Ja, nou ja, zo is het nou eenmaal, hè. Maar als je Surfie. dan... Als je dan ja. uh, Daar hadden we het donderdag nog over. Nou ja, goed, laat hem maar even ja. ophouden. Want... Ja, jongen, we gaan <laughs> kijken wat het weer gaat doen. Daar hebben we weer wat te zeuren. <laughs> Oké. <Okay. laughs> weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Oh, oh, oh, wat erg dat weer. Hè. Wat verschrikkelijk. De lente is begonnen. Nou, merk jij er wat van? Ik merk er helemaal weer. Het is alweer? ijskoud, de kachel weer aan. De lente alweer begonnen? Ja, het is alweer begonnen. <lacht> okay. Het is ook meteen weer opgehouden volgens ja. mij. Nou ja, goed. Nee, we gaan uh, net als gisteren... is het ook vandaag over het algemeen bewolkt... met soms wat lichte motregen. Maar we gaan niet klagen, want de zon kan zich af en toe laten zien... met de nadruk op kan... De noordwestenwind draait waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur gaat stijgen naar waarde omstreeks de 9 graden. Oeh, lekker hoor. Nou, vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt. Het blijft meest droog. En bij een matige noordwestenwind gaat de temperatuur dalen naar ongeveer 5 graden. Morgen verandert er heel erg weinig en wordt het dus ook niet beter. De bewolking heeft de overhand en soms kan het wat spetteren... Maar over het algemeen is het droog. Nou, die zegening gaan wij dan maar tellen. hè, Charlotte? Vind je ook niet? Lijkt me een heel goed plan. Ja. Ik moet trouwens... Uh, voor, voor het eerst sinds nou, hoe lang zal het geweest zijn? Een jaar of zes, zeven, denk ik. Ja. Zullen we even naar de tandarts hoor. Ta ben je al zo lang niet naar de tandarts geweest? Nee, zo lang oh. ben ik al niet naar de tandarts geweest. Nou, dan wordt het hoog tijd. Ja, nou. Uh, ik rook al zoiets de laatste tijd. Ik denk, volgens <lacht> mij moet ik een keer naar de tandarts. <lacht> Stel jij prijzen voor goede gezondheid in een gaafgebied. <lacht> moet, moet je even lekker zo doorgaan. <lacht> nee, ik had dat mijn Ik had de laatste even los van de reuk. Hè. Ja. Ik had, ik, had, ik, had, ik had de laatste tijd. Had, ik had, ik, of heb ik.. Wel eens een, een kroon achterin mijn mond. Helemaal, helemaal achterin waar, waar normaal je ver. Waar je huig zit? Nee, waar oh, je, zoveel niet. Waar je ver staat. Mensen zeggen altijd verstandskies, maar dat is het dan. Het is het is de kies die zo, zo ja, helemaal verstaan. achterin ja. in, je, in je mond zit. Heb je die nog steeds? Nou, kan je het merken. Nou. nou. Heb ik nog wel een helder verstand? Oh, nou gelukkig. Ja, nee, die heb ik nog. Die heb, maar er zit een kroon op. Goed gemaakt. Er zit een kroon nee. op. Maar ja. ik denk niet dat dat bij een verstaanspie is. Dat is meer een uh, uh, kies die gewoon achter in mijn mond. Maar, die, maar af en toe dan, dan ontsteekt het tandvlees. Op de ja. andere manier. Ja. En dan uh, gaat, doet die kroon zeer. En, en uh, ja. dan heb ik zo'n mond spoelen, weet je wel. Ja, ja. En dan gorkel ik het er even mee. En dan ja. uh, na twee of drie dagen dan trek ik die pijn weer weg. Ja. Maar dan ga ik straks op vakantie. En ik wil gewoon... Niet het risico lopen dat ik daar in, in, een, in het buitenland, nou ja, Spanje, ik weet niet hoe het daar is. Oh, ook... er zitten hele goede tanden. Ja, maar ook hele goede rekeningen krijgen. Hoor. Valt, nee, dat valt Reuze mee. Oh. Als je het oh. vergelijkt met hier. En trouwens, ben je niet verzekerd? Ja, ik ben wel verzekerd. Nou, daarom. Maak ja. je druk, man. Ja, ja. Ja. Nee, maar goed, ik wil die het op vakantie niet. Nee, dus ik dat ik. Daarom snap heb ik vanmiddag alweer de stoute schoenen aangetrokken. Ja. Dat heb jij die nog niet gezien, maar ik heb ze echt aan. Nou, nee, ik dacht kreeg. al, dat loop je ongemakkelijk. Ja. Ja. Ik heb mijn ja. stoute schoenen aan. Oh, vandaar. En, ja. En uh, uh, heb ik de, uh, de tantes opgebeld. Nou weet ik uh, al bijna zeker dat hij ja. gaat zeggen van... Uh, uh, uh, ziet er redelijk uit, misschien uh, een of twee uh, vullingen die ik moet ondergaan, weet ik van wat, of wat tandsteen wat verwijderd moet worden. Maar, maar uh, en dan zegt hij gegarandeerd van, gaat u maar langs de mond hygiënist, hygiënist. Tuurlijk, dat ja. ga, ga ik nooit meer doen. Waarom niet? Nou, ik ben daar een keer naartoe geweest. Hij uh, zegt, schijn me op hoor, dit is echt echt serieus allemaal. Uh, een pijn gehad, Zolang Nou, uh, ze, ze en het heb je te ja. lang gewacht, man. Ja. Dat, Dan is het allemaal ontstoken. Ze, ze, ging, ze ging met die boor zo... ze zo, uh, boor? Te, Ja, met een boor. Ja, die mogen met... helemaal niet boren. Ja, zij wel. Oh? Ja. Met, met, uh, uh, uh, zeg maar aan de bovenkant van je tanden, zo langs, ja. langs de randen van het tandvlees. Ja. Want daar zit, zat waarschijnlijk kalk of weet ik. Ja, wat, ja, dat, ja, ja. En dat werd allemaal Al Altijd plak. Ja, ja geboord. Nou, dat, ja. En, en dat... Dat is gevoelig. Ah, maar dan kan je toch een, een dingetje voor krijgen, een verdovingkie. Ja, een dingetje, een er rubber aan. Nee, heen. gewoon een oh. verdovingkie, als je daar last van hebt. Ja, nee, maar dat is niet lokaal. Kijk, als je ja, een maar kies, dat, als er dat... kies wordt getrokken, dan verdoven ze. En dan, is de, de, de... dan doen ze het gewoon in tweeën. Dan verdoven ze je bovenkant of, of, of de rechterkant. <laughs> ja wordt me bovenkant ook wel Ja, maar het is hartstikke belangrijk dat het goed schoongehouden wordt. Ja. Ja. ja. En als, weet, je, weet je, hoe dat komt dat het pijn doet omdat doordat dat uh, tandvlees ontstoken is, mm -hmm. gaat het opkruipen omhoog en dan uh, komt, komt er dus een randje vrij wat eigenlijk niet uh, vrij hoort te zijn. Maar dat is des te belangrijker om het schoon te houden. Oh, had ik niet gewoon naar jou toe kunnen komen. Dan had ik misschien een hoofd geld gesteld. En... <laughs> nee, maar ik weet er alles van. Want ik, ik heb een paar keer een operatie moeten ondergaan ja. door de parodontitis. Ja. Dat ze echt alle tandvlees helemaal los hebben gehaald en helemaal tot aan mijn wortels, tot en met mijn wortels nou, goed, schoon he? hebben moeten gedaan. Heel Zandvoort te omspreken, waar je nou uh, ongeveer alles van me. Ja, ja. Maar ja, ja, ja, nou ja, hoef ik, ja. Hoef ik het niet op Facebook te zetten. Nu, nu. Maar we hadden het net over een ezel, maar we hebben nou de paard in de bek kunnen <laughs> keken, nee? wat dom, hoe is hey, het zo? Hey. <laughs> Nee. Ben je klaar met het weerbericht of uh, moet je dat nog doen? Nee, ik ben helemaal... Nee, nee, ik heb het net voorgelezen, ja, maar toch? Ik denk, Misschien heb je nog een aanvulling dat je zegt... Nee, alleen we dat, sneeuw uh, dat, ik, dat ik wat dat betreft de informatie van uh, Rico Schreuder heb uh, gekregen. Krijg er geen sneeuw? Of gepikt. Geen sneeuw. en. je uh... oh, Oké. Okay. Het liedje van de zandking. Ja, daar heb je ook iets over te zeggen, toch? Zie je de zand. Ja, als het mag. Ja, nee, maar uh, ja. Je, je hebt een speciaal nummer. Het uh, ja. heeft iets met het weer te maken. Ja. Drie graden boven nul of zo. Drie graden boven nul, ja. <laughs> en, ja. En, maar uh, ook vanwege uh, dat Willem eindelijk eens een keer wakker moet worden. Willem wordt wakker. Ik, uh, Willem. Ja, Wat? maar dat liedje had ik niet gevraagd. Nee. Nee, ik wil... Weet je, we, tenminste, ja, ik hoorde nou net van jou... dat jij hem wel nog gezien hebt de afgelopen tijd. Ja. Maar ik heb hem al, ik weet niet hoe lang niet meer gezien. Ook niet stiekem een afspraak ergens. Nee, de, dat doen wij niet. In dan. de zegt dat je zegt? Nee, van daar, halt... daar oh. kom ik niet. Daar kom, dat red ik niet. Dan mag jij niet komen in de haltestraat? Ja, ik mag er wel komen, oh, mag... maar ik red het niet. Okay. Ik had er in het weekend graag heen gegaan, maar ik, ik kon niet. Maar het, het bruist maar, daar regelmatig in de haltestraat, hoor. Bru ja, ja, ja oké, okay, dat zal gerust. Maar ik heb het, ik heb het niet gehaald. Dus ik, ik had zoiets van ja, wanneer, wanneer zal ik hem nou weer eens zien? Weet ja. je wel? Maar ja, nou heb ik wel een beetje een ongelukkig nummer uitgezocht van de three degrees. Maar ja, when will I see you again? En we zijn natuurlijk gewoon uh, collega vriendjes. Ja. Dat de mensen er niks achter gaan zoeken, hè. Dat ik uh, niet. Uh, ja, daar wordt toch weer over, over... Dat is weer de, ja, ja, dus ja, ja. de <laughs> top of the town, hoor. De top of the town. De kippen die praten er zelfs over de top of the town. Maar het gaat natuurlijk om onze collega... Uh, Willem. Willem eh, wanneer ga ik je weer een keer zien, jongen? speciaal namens Dolly. Wanneer laat je je neus weer eens zien, Willem? Ik heb je neus al gezien, die hoef ik niet meer te zien. Maar Dolly wil je neus wel weer eens een zien. Ja, mama CFM mist hem wel een beetje, hoor. Ja, maar hij komt ergens weer... Dat heb ik al een beetje, een beetje de, tussen de... Hoe zeg je dat? Tussen de regels doorbegrepen van hem. Dat hij weer staat te popelen om toch ook weer wat... Nou, vertel me dan eens wat. Nee, dat, ga, nee dat, dat moet hij zelf doen. Dat, dat ga ik niet... Oh. Nee, want dan, dan vertel ik van... ja, hij komt morgen, en dan komt hij niet. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kijk, nee, nee nou, maar... Ja. Uh, nee, ik respecteer zijn privacy uh, tot zover wel. Kijk, hij nou, moet ik moet... had begrepen dat hij het stapje voor stapje wil doen. Dus, uh, ja, het jongen, ook. niks over haasten. Neem je tijd. Ja, zo is het. Ik weet niet of je luistert trouwens. Want ik, heb al even, ik, ik, heb, nee, ik heb aan jou... Uh, uh, op Facebook heb ik even doorgegeven met een berichtje... Dat hij een, een liedje voor je hebt gedraaid. En, nou, in ieder geval, dan, dan weet hij dat achteraf... en dan moet hij het maar terugluisteren. want dat, kan, het, dat kan. Wie is de ja. luisteraars? Als u een ja. programma heeft ja. gemist... Ja. Uh, dan gaat u gewoon even naar uh, de site van uh, Radio Zandvoort. Ja, ZFMzandvoort.nl. En dan uh, kunt Uitzending u... Uitzending de... gemist. Uitzending gemist. En ja. dan... Uh, nou, we hebben het net over mijn gebit gehad. Dus dan zegt u misschien van, nou, ik, ik kan het mis als kiespijn. Ik wil nog eens terughoor. Nee, ik wil het mis als kiespijn. Hoe zit dat nou met die Charlesse gebit, met die tanden? Met die, er was iets met een kroon, is die van koninklijke bloeden? Ik weet het niet meer, ik ga het even terugluisteren. <lacht> ik kan het ja. mis als kiespijn, zeggen ze dan. <lacht> Ja, ja. Wat zei, Zo de, ja, je ja. Ik zeg, hij is er eentje van Kroonsberg. Ja, hij van. ja, ja, ja het woord zegt het ja, al. Kroonsberg. He? Kroonsberg, he? Ja, ja. Kroons. Oh ja, Kroonsberg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja je kan kiezen he? tussen Duiven. En Tussen Duif of Kroosberg. <laughs> maakt, maakt allemaal niks uit. Luister, uh, we, we hebben nog zeven minuten, Dolly. Wat, uh, wat, uh, noem jij nog eens wat leuk repertoire dat je zegt van... nou, laten we de luisteraars nou eens vervelen met... en dan zeg jij... De Tramps. De Tramps? Ja. ja, natuurlijk. <laughs> Hoezo natuurlijk? Hebben, gaan die ontkleed? Dat waren, dat waren vroeger mijn grote vrienden. Ja. Shout. En heb je het dan over de Disco Inferno? Of, of, Onder andere. Of ja, uh, met de Shout. En, uh, ja, jongens. Oh, shout. Alles shout. was toch mooi wat die gasten deden? De trams en Shout. Nou, ik even kijken. Ja. ja, luisteraars, ik ben. De, de spanning stijgt hier ten top. Ja, ik ben ja, aan het zoeken ja, ja, naar ja, het ja. nummer Shout. Ja. Dus zou je ja. kunnen zeggen, ZH? Ik, ik, ik vraag altijd iets wat lastig te vinden is, geloof ik. Ja. Ja, ja, ik, kan, ik, kan ja een hoop, ik, ik kan een hoop trams uh, vinden. Ja, maar je hebt trams met één P. Terwijl uh, trams met uh, de trams is met twee P's. Is dat of, zo? Oh nee, het staat er ook oh. gewoon als. Uh, de trams, nee meer. Ja, ja. Oh, twee m's. Nee, twee p's. <laughs> hè? Kijk, en nou heb ik ineens shout. Do de twee m's was het. Ja, Dolly schree schreeuwt toch eens duidelijker door de microfoon. &M's. Ja, je ja, ja, ja, had, had gewoon de verkeerde tramp. Luister, ja. Luisteraars, u heeft, u heeft het aan Dolly dat uh, te danken hoor, dat geschreeuwd. <laughs> Nee, nemen wij, vast, nemen wij vast afscheid. Oh kijk, Willem, Willem is.. Uh...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 Speciaal om een, een bruisende plaat in voor die man. hè? Willem, mooi dat. Wij schreven het in jouw richting uit: dat je ja. gewoon uh, snel weer hier naartoe moet komen. Ja, wat wij zeggen, Dorrie? Niet? Oh, ik dacht het. sluiten uh, mensen, want uh, ja, het was hier zo gezellig vanmiddag in de studio. Ja. Hebben lekker gelachen met elkaar. En uh, thuis hebben we uh, lekker kunnen meegenieten uh, hier uh, van mijn kiespijn en zo. Dus dat, is, dat ging allemaal goed. Volop informatie. Ja. <laughs> ja. Misschien iets wat Medisch te veel. informatie. informatie maar ja. Ja. Ja. Ook daar moet je zijn zijn even de Ja. Zandvoort. Nee. Hey. Hey, trouwens, ik zie staan uh, George McRae. Die heeft net een nieuw album uitgebracht. Hè? Is dat zo? Ja. Zo. Ja. Ben ik heel met, met foto's naar. of muziek? Ja, Met muziek natuurlijk. Oh, met oh. Foto's. Oh. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ik ben niet allemaal, uh, Cheryl Duff Die lopen te fotograferen. Nee, dat is waar. <lacht> ik kan alleen nog maar in plaatjes, denken. Ja, ik. Ja, kan alleen nog maar in plaatjes. <lacht> nee, maar ik bedoel plaatjes. Uh, ja, ja plaatjes. foto plaatjes. Nee, ik bedoel muziekplaatjes. Dus plaatjes. Godsamme, we Zee... komen er niet uit, jongens. George McRae, hè? Hm. Ja, George McRae. Nou, een heel nieuw niet, uh, album. Uh, even kijken hoor, stond, Rock, stond, Rock Your uh, Baby. Ja, stond stond Zondag ah, dat is, de allemaal de oud. Dat, is nee, oud. dat is allemaal Show. oud. Ja, een heel oh. nieuw uh, album. Ja, hoe heet dat nieuwe album dan? Ja, dat weet ik. Dat, ja, God. Dat, dat, God. Man, dat heb ik zaterdag in de krant staan. Dat weet ik niet meer. Ja, ik ja, zie ja, nou gaan toevallig dat gaan we naam. en Misschien zit er een lekker rustig het nummer bij. Dan draaien we dat weer. Uh, dat is Orno heel goed. Dan zijn we woensdag weer met App en vloed. Misschien met een rustig nummer. Oh ja, leuk, leuk, leuk. George McRae. Goed plan bedoel ik. Wat willen jullie dan? Het is bijna tijd man. Oh ja, nou ja. Ja, ja, nog een minuut. Nou, ja. nou dan gaan we ro rock baby ja, dan maar. Ja, wel, ja, ook weer van de trends. George McCray. Ja, George McCray, ja. ja. En, nou, luister graag een hele fijne uh, maandag nog. Wat ons betreft. En, uh, nou, gezellig dat u geluisterd hebt. Ik ben er woensdagavond weer tussen 10 en 12 uur met uh, Tussen App en Vloed. En ik uh, ben er donderdag weer. Oké, okay, met... Uh, met Ruud. Met Ruud, Sandvoort lunch. Ja. En woensdag uh, ook weer Zandvoort Lunch met Ruud en uh, Ingrid, denk ik. Toch? Ja, ja. helemaal ja. goed. Nou, gezellig. Tot ziens, bedankt voor het luisteren. Doei. Hoi. Hoi, doei. Tot zover het ritme van ZFM.